In Meppel lopen tegen de duizend mensen mee in een stille tocht... voor een gepest meisje dat zelfmoord pleegde. De mars is bedoeld als aanklacht tegen pesten. De 15-jarige Fleur sprong ruim twee weken geleden voor de trein. Dat zou ze hebben gedaan omdat ze werd gepest. Ze had in 2010 een poëziewedstrijd gewonnen met een gedicht over pesten. Dat gedicht werd voor de stille tocht voorgelezen. Daarna hield de burgemeester van Meppel een toespraak. Na afloop leggen de deelnemers bloemen op het kerkplein in de stad.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 Goedenavond, hartelijk welkom. En als u de klanken van deze zeestorm van Vivaldi hoort, dan weet u hoe laat het is. Dan is het tijd voor het marathoninterview. Deze hele week op Radio 1 van 8 uur tot 11 uur s'avonds. Drie uur durende livegesprekken met telkens één gast. Morgenavond alweer de laatste van de reeks van dit jaar. Dan verwelkomen wij de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Nu zijn we vereerd en blij u te kunnen voorstellen... aan een niet weg te denken stem in de Nederlandse literatuur. Onze gast vanavond is Judith Herzberg. Judith Herzberg is schrijfster van inmiddels 13 poëziebundels... tientallen toneelteksten en film- en televisiescenario's... vertalingen van toneelteksten en gedichten... en twee bundels met verslagen vanuit haar tweede thuisland, Israël. Voor haar werk werd zij onder veel meer onderscheiden met de Jan Kampertprijs de Joost van de Vondelprijs, de Nederlands-Vlaamse toneelschrijfprijs... de Constantijn Huygensprijs, de VSB Poëzieprijs... en last but not least in 1997 de PC Hoofdprijs. Mevrouw Hertzberg werd geboren in 1934 in Amsterdam... als dochter van schrijverjurist Abel Hertzberg en Thea Loep. De oorlog overleefde zij, evenals haar broer en zuster... op vele onderduikadressen. Haar ouders overleefden het concentratiekamp Berkenbelsen. In haar eigen woorden, zo werden we een herenigde familie die van geluk mocht spreken. Maar dat deden we niet. Wat dat precies betekende, daar zal het vast gaan over vanavond. Al was het maar omdat dat thema, een thema dat zich misschien het meest precies laat omschrijven als na de oorlog... nadrukkelijk aanwezig is in een belangrijk onderdeel van haar toneelwerk. De trilogie Leedvermaak, Rijgdraad en Simon... Stukken over een Joodse familie op drie momenten in hun bestaan. Begin jaren 80, begin jaren 90 en begin deze eeuw. Verfilmd door Frans Wijs en vele malen opgevoerd, met name in Duitsland. Maar het werk van Judith Herzberg gaat over alles. Er lijkt niets te zijn, van grote thema's tot de kleinste dingen, dat haar niet kan inspireren tot tekst. Hoe dat werkt, daar gaan we hopelijk veel over horen vanavond. Een gedicht over een afwasmachine kan zomaar staan... naast één over de bezette gebieden in Israël. Want dat land speelt sinds haar zionistische opvoeding... de emigratie van haar broer en zuster eind jaren 40... en haar eigen halve emigratie later ook een grote rol in haar leven. En zij deed uitvoerig verslag van haar leven daar. Er is dus veel om de komende drie uur over te praten. Onze interviewer van dienst heeft vragen genoeg, maar misschien heeft u er ook een paar. Laat ons iets horen op het mailadres marathoninterview at of via Twitter op hashtag marathoninterview. Meekijken via de webcam kan ook nog. En dat gaat dan via www.omroep.nl en ga dan naar radio en dan naar radio 1. Maar gaat u alstublieft nu vooral gewoon luisteren naar Judith Hertzberg... in gesprek met Chris Keijnen. Mevrouw Hertzberg, welkom. Ja, we zijn dus heel blij dat u er bent. Um, is er iets waar u, waar u het zelf zo om er even in te komen over zou willen hebben? Nu zo meteen? Nee, ik nee. had helemaal op u gerekend. Er <laughs> <laughs> <laughs> nou, um, was één ding wat ik me uh, afvroeg... Um, Waarom hebt u ja gezegd? Want u staat niet bekend als iemand die graag geïnterviewd wordt, toch? Of wel? Nee, helemaal niet. Ik, ik, ik doe dat bijna nooit. Maar... Juist ook omdat het vaak zo kort is en omdat het ingekort wordt. De meeste interviews worden dus opgeschreven nadat je... en dan moet je zeggen, mag ik het lezen? Hmm. En dan zegt ze, ja, je mag het lezen. En dan geeft ze je toch niet te lezen, want dan is de ene zetter net dood... of de andere is net te druk bezig... en dan moest het toch door die ene zetter gezet worden. Enfin, altijd van dat soort gedoe. en eh, Nou, per telefoon vind ik het helemaal idioot. Dan denk ik, wat heeft dat nou voor zin? Heel kort, dus... Um... Drie uur vond ik wel... Ik dacht, nou, dat is ook kort. Maar uh, in ieder <laughs> geval kan je misschien een paar keer een zin afmaken. En, en ik was ook uh, op het punt waarop ik dacht... ik moet me niet altijd overal voor afsluiten. Hmm. Want da daar heb ik wel heel erg de neiging toe. ja. En komt... dat zei ook bijvoorbeeld mijn zoon... Van, doe nou maar eens zoiets. Zo'n soort idee van... sluit je niet op en sluit je niet af. Want wat, wat, wat is die neiging dan precies? Nou, dat ik gewoon andere dingen leuker vind om te doen dan, dan geïnterviewd worden. Want ja, ja want, dan, dan moet je allemaal dingen gaan zeggen die je toch al weet. Tenzij die interviewer zo slim is dat hij iets uit je haalt... wat je zelf nog niet zo bedacht had of, of vergeten was of zo. Hm. Het... Laten had ik nog iemand die vroeg mij iets over een tante van mij... dat weer de oma, haar oma was... En die vroeg of ik iets meer over haar kon vertellen. En toen schoten me allemaal dingen te binnen waarvan ik dacht dat ik die eigenlijk al lang vergeten was. Hm. Want wat was dat voor tante? Nou, dat was een ontzettend leuke tante. Mm, mijn ouders hadden, hadden mij daar een keer gestald. Was dat tante Lies? Dat is een tante nee, waar tante ik over Frida. gelezen oh, Oké. Okay. Nee, tante Lies heb ik niet over geschreven, oh. dacht ik. Nou, ik dacht maar tante ik... Frieda, maar ja. die was erg leuk. Maar die was heel erg met zichzelf bezig. En ik was daar te logeren. En uh, ik denk dat ik twaalf was of zo. En ik lag boven in een groot huis. En ze heeft me gewoon een paar dagen vergeten. <lacht> en dat, ja, dat is heel typisch. Maar dat is wel grappig. Maar het was ook voor mij niet zo heel leuk. Nee. Oh, ja, want ik werd ook nog ziek. Want ik lag daar dus boven in dat huis in een bed. En er kwam niemand. Want ik uh, ja. <lacht> nou ik kreeg ook niet te eten? Verhaal. Nee, niks. dat was gewoon vergeten dat ik er was. Zes dagen lang? <laughs> nee, niet oh, okay. zes dagen. Misschien hmm. twee of drie hmm. dagen. Hmm. Maar um, dat was een grappig mens. Ze was ook heel grappig... Ze uh, was heel geestig, Tante Frieda. Maar goed. Hmm. Um, verder... Ik bedoel, dit geef ik dus alleen maar als voorbeeld... als iets waar ik het totaal vergeten was. Eigenlijk. Ja, ja. nou Wie weet wat er vanavond ja. overkomt. We zullen zien. Um, die die, die terughoudendheid... Ik kan me er van alles bij voorstellen, want waarom zou je al die vragen van een uh, wildvreemde... want dat ben ik voor u. We hebben ja. elkaar twee keer aan de telefoon nee, gehad. Nee, dat vind ik wel leuk, dat we vreemden van elkaar zijn. Ja, daarom, ja. daarom zeg ik ook ja. u. Als ja. dat in de loop van de avond anders gaat voelen... dan kunnen we daar iets aan veranderen, maar dat mag u dan zeggen. Want oh ja, dat, dat mag ik zeggen vooruit. als oudere dame, ja. <laughs> um, heeft, heeft die terughoudendheid misschien ook te maken met... Um, Iets wat u gedicht, gedicht heeft, een dichtregel van u. Mijn eigen ijdelheid uit zich voor wie het gelooft in bescheidenheid. Heeft het daar ook mee te maken? Dat het misschien ook omgekeerde ijdelheid is om ja, je niet te laten beetje, interviewen. Ja, ja hoor, ja. ja. Dat zit er ook wel bij, ja. Want wat is de ijdelheid dan? Um... God jee, dat weet ik nou niet zo, 1, 2, 3... Uh, het is ook niet zo dat alles wat, waar ik bij staat, dat ik dat ook echt ben. Hè? Nee. Dat is het moeilijke, dat je vaak iets schrijft als een soort persoon van in een stuk of zo. Mm. En dat je dan opeens gevraagd wordt, hoe zat dat dan? En dan denk ik, ja, heb ik dat dan geschreven? kan wel zijn, maar was ik dat dan? Misschien ook wel, maar daar zou ik dan een dagje over moeten nadenken. Mm. Een dagje wel. Soms ja, of morgenochtend zou ik het wel weten als ik, morgenochtend, als ik er vanavond echt over ging nadenken. Wat heb ik daarmee bedoeld? Hmm. Maar, um, ja, ik weet ook niet meer de context eigenlijk. Dus, um... Het kwam uit een gedicht in Het Vrolijkt. Dat heb ik hier liggen. Ja. Dat moet ik dan even opzoeken Nee, nou ja, dat zit daar, u heeft het alweer, geloof ik, gehad. Dat, dat zwarte. Is dat het niet? Uh, nee. nee. Hier onderin ligt het al. En dat staat dan op pagina 48. Dus dan kunnen we de context lezen. Oh, het is, dat, zijn, dat zijn elf uh, korte gedichten. Kort, elf keer ja. heet het. En het gedicht luidt, ik hou het kort. De ijdeltuiten voor mij waren te uitgebreid. En hebben de tijd die elk is toegemeten ver overschreden. Mijn eigen ijdelheid uit zich in, voor wie het gelooft, bescheidenheid. Oh, dat, is dat gaat recht. over het voorlezen van gedichten. Als je samen met anderen voorleest en die zijn dan altijd, gaan altijd ver over de tijd heen. Aha. En dan denk ik, laat ik het maar kort houden. En dan denk ik weer, uh, oh ja, ik ben ook wel weer zo ijdel dat ik dan denk, nou dan denken ze, die is heel erg bescheiden. Mm -hmm. En dat is dan ook een vorm van ijdelheid natuurlijk. Ja, ja. Maar ik wil mijn, ja nu die drie uur, dat is natuurlijk heel iets anders dan in een hele groep van twaalf mensen die ieder precies vier of vijf minuten wat mogen voorlezen. Dat ja. ik pas nog had in, in België. En toen, toen had ik ook een eierenwekker meegenomen. Omdat ik absoluut, als ik eenmaal op zo'n podium sta, niet meer weet hoe lang ik aan het woord ben. En dat. Uh, en iedereen inderdaad, ver over zijn tijd heen gaat, meestal. En, en ging de Wekker af? Ja, ik was. Ging, toen was ik al af en toen ging de Wekker alsnog af. Toen ik al weg, weg was. Ja. ja. Ik, ik wil dit eerste uur inderdaad, als het aan mij ligt, vooral over. over ja, ik wou zeggen, uw belangrijkste werk praten, de poëzie. Maar is dat eigenlijk uw belangrijkste werk? Kijkt u er zo naar? Of. Is dit dan voor u een rangorde in... Nee, eigenlijk, het woord belangrijk heb ik helemaal nooit in mijn eigen, bij mijn eigen werk gedacht. Hm. Dus dat, dat moet ik dan helemaal opnieuw gaan inschatten. Want belangrijk voel, voel ik het niet. Hm. Be, nee. Voor mezelf ook niet. Nee? Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon iets wat u doet. Ja. Hm. En... Uh... Maar... En wat ik graag ook doe, nee. en ook uh, mis als ik het niet doe. En... Maar ja, belangrijk, dat, dat is me iets voor, voor andere mensen, denk ik dan. En nee. ik, ik zou dat, ook denk ja. ik helemaal niet kunnen iets maken als ik dacht dat het belangrijk moest zijn. Ik, dat, ik heb wel soms het idee, was het maar, eens, kon ik maar eens iets belangrijks doen, maar dat, dat kan ik niet. Maar bijvoorbeeld, de, daar, daar komen we later vast over te spreken... maar bijvoorbeeld de trilogie waar het net uh, in, de, in het inleidende verhaaltje over ging... Leed van Maak, Simon. Beschouwt u dat niet als belangrijk werk? Dat gaat... Nee, dat is, dat is ontstaan om, uit allerlei uh, ideeën van andere mensen... en ook uit uh, improvisaties van acteurs... En, ideeën uh, dat je eens een keer iets moet proberen te schrijven... wat daarover gaat of wat er enigszins aan raakt. Mm. En dan probeer je dat. En dat zie ik dan als een probeersel. En iemand anders zegt dan dat het belangrijk is. Dat zou ik zelf nooit... Ja, ja nooit, dat is voor u niet een beginpunt. Dat is niet voor mij het idee uh, ook, niet, ook niet achteraf. Nee, helemaal mm. niet. Mm. Nee. Mm. Toch de... nou ja, wat ik belangrijk vind, dat zijn vaak uh, um, precisies. Ik vind het wel belangrijk bijvoorbeeld dat iets, als, als, het, uh, als ik het gemaakt heb, dat het dan zo wordt uitgevoerd als ik het bedoeld heb. Mm -hmm. Nauwkeurigheid vind ik vaak belangrijk. Ja. Maar dat is weer een ander soort belangrijk, denk ja, ik. Dat, ja, dat het gaat niet over. Een maatschappelijk belang? Nee, of... nee, nee, nee. Maar ik nee. zou het wel graag willen. Want. Ik, ik, ja, het is een beetje stom om nu meteen over iets. wat ik vanochtend heb bedacht. Uh, te beginnen. Maar, nou, graag. Um, ik was aan het lezen. Ik had een keer iets geschreven. En um, uh, dat staat in Strijklicht. Een gedicht. Uit 19, waarin ik iets beschrijf van 1944. Ja. En Wilt u het lezen? Ik, ja, dat wil ik best doen. Maar goed, ik wil er eigenlijk even iets bij vertellen. Ja. Ik weet niet meer wanneer die bundel is uitgekomen. Dat staat er achterin. Uh, 1970 heb ik dat ongeveer geschreven. Als een soort jeugdherinnering. Hm. En dat komt in voor... dat de vogels in 1944... van die merkwaardige glinsterende nesten hadden. Hm. Want die zaten vol... Want die hadden een soort, van wat ik noem, radarverwarrende zilversliertjes gevonden. En die hadden ze door hun nesten geweven. En dat wilde best voorlezen. Maar toen vanochtend dacht ik, ik moet nog eens even nakijken. Want veel later heb ik toen over die radarverwarrende zilversliertjes gelezen. Heb ik ook bij me, geloof ik. In ieder geval, ik heb daarover gelezen dat dat in... Um, Even kijken hoor, dat is heel interessant namelijk dat dat de oorlog heeft omlaten, dat het, noemen ze het keerpunten in de oorlog. Dat uh -huh. was in de nacht van 24 op 25 juli 1943 hebben ze die dingen voor het eerst uitgegooid uit vliegtuigen. En die waren inderdaad om de radar van de vijand, dus van de Duitsers, te verwarren en dat waren... Uh, die Duitsers die probeerden vanuit Nederland de bommenwerpers uh, te torpederen... of hoe je dat noemt in de lucht, die lucht op weg waren luchtafweergeschud. Dat stond in, op een plek waar ik ondergedoken was. Maar ik was daar pas later ondergedoken, dus ik heb dat zelf niet meegemaakt. Waar was dat? In Groningen, in mm. Trimond heet dat, in de buurt van Marum. Mm -hmm. Maar ik zat toen nog in de stad Groningen... Mm. Maar die stad, die toen, daar waren veel weilanden omheen en zo. En ik zwerfde daar rond op die weilanden, omdat ik eigenlijk niet naar school kon, dat was te gevaarlijk. Maar ik had die, die dat was in 1944. En toen heb ik wel dus die, die merkwaardige nesten gezien die zo glansden en glinsterden. Maar die zilverpapiertjes, die, ja. die noemden de. Die, die, die, die hadden ze dus tot het laatst hadden ze uitgesteld om die te laten naar beneden later want die zijn met duizenden tegelijk... Uh, gecamoufleerd door twee zwarte papiertjes aan beide kanten. Maar die, dat zwarte papier ging er dus af bij het vallen. En dan werd het dus zilver. En daardoor is het mogelijk geweest om Hamburg te bombarderen. Mm -hmm. Dus wat ik dus uit aanzag voor leuke, vrolijke, gekke vogelnetjes... heb ik later van begrepen en vanochtend pas echt goed gelezen... Dat daarbij 37.000 mensen in Frankfurt onder die bommen zijn omgekomen. En dat is, toch, uh, dat is dan wel belangrijk, denk ik. Als, als thema, dat zou je eigenlijk, maar dat is dan mij veel te groot. Daar kan hmm. ik niks mee. U zou nooit zo'n bombardement als uitgangspunt Nee, voor dat kan een ik niet. Ik zou het hmm. stenen bruidsbed of zo van Harry Moelies, dat zou ik niet kunnen schrijven, zoiets. Hmm. Dat is me te groot. Ja. Maar ik wist toen in 1944, toen was ik negen of tien. Ik had... Nee, negen, denk ik. Ja, het was in de zomer, dus ik moet negen geweest zijn. Ik had geen idee. Ik dacht, ik hoorde wel vliegtuigen... en ik besefte wel dat die vogels alle kanten op konden vliegen. Hmm. In tegenstelling tot die vliegtuigen. En je wist, die gaan de, allemaal die kant op, s'nachts nachts... en dan komen ze wel of niet terug. En zo, dat, Daar heb ik verder niet zo erg als kind over nagedacht... Ja, ik weet niet of ik er niet over nagedacht had. Want ik weet wel dat er liedjes waren die we zongen. In die heldere manen bombarderen wij Berlijn. Bombarderen wij Berlijn kort en klein. En weet u dat nog? Nee, nee uit ik ben van de oorlog. En ja. mevrouw van Buren, het zal niet lang meer duren. Mevrouw van Buren, dat was de koningin. Hm. Ja. Nou ja. ja. Dat was het soort liedje wat ja. we stiekem zongen. Dus er was wel een soort besef dat, dat er, Berlijn gebombardeerd dat Berlijn werd. Gebombardeerd werd. Ja. Ja. Dat ja. was een liedje wat we in de oorlog heel stiekem ja. zongen... want het was natuurlijk ja. heel erg strafbaar. Ja. En wat, wat uh, zette u vanochtend dan aan tot dit kleine liedje? Nou, onderzoek, ik wil nog even kijken... want ik heb dat dus heel lang geleden geschreven in 1970 of zo. En ik dacht, ik heb in een boek over Marum... ergens een keer iets gelezen over die... Uh, en het zijn echt precies, wat ik beschrijf, radarverwarrende zilversliertjes. Ja. Het was uitgewalste tin. <kuggen> maar het was dus inderdaad, het werkte als, uh, als, uh, als echo op die radar die ze hadden... en waarmee ze dus die vliegtuigen konden ja. najagen. Ja. Als u zegt um, grote thema's, uh, dat, dat, daar, daar begin ik nooit mee, dat kan ik helemaal niet... Um, we hebben elkaar twee keer aan de telefoon gehad. En een van de dingen die u, uh, die u tegen mij heeft gezegd was... De, de, er wordt altijd gezegd dat ik over oppervlakkige dingen schrijf. Over kleine dingen. Over kleine dingen. Ja. Maar dat is ook niet waar, hè? Nou, niet echt misschien. Nee. Nou, in mijn gedichten... Ik, ja, ik, ik kan het niet. Ik kan geen grote... Ik kan geen grote... Wereldomvattende... Dingen. Nee, maar u Je zei, gaat, ja. u zei dat, u, dat, dat u dat op een bepaalde manier ook niet prettig vindt... omdat het ook niet waar is dat u alleen maar over kleine dingen schrijft. Nee, ik denk dat het nog wel repercussies heeft... en dat het nog wel anders uitwaaiert naar grotere, grotere dingen. Maar um, ja, wat moet ik daar nou weer over zeggen? <lacht> nou... U, u ik ik, ik vind het nu achteraf, maar voor mij is het schokkend... om te denken dat ik als kind daar uh, leuk... Nee, nou, leuk ik, mm. ik was natuurlijk ook een heel, heel angstig kind. En ik zocht bij die vogels ook een soort van troost, neem ik aan. Maar ik heb me dus niet gerealiseerd... dat door die gekke vrimmeltjes die daar over de, over de weilanden lagen... dat dat zulke enorme repercussies had. Nee. Nou, zou ik het alsnog voorlezen? Ja, leest u het voor. Dan, dan weten de mensen het nou? waar het over gaat. Ja. Um... Oh ja, yeah. ik heb het 1944 genoemd. Wees blij dat je nog leeft. En was dat wel, maar zong My Body is Over the Ocean. Dat had ik dus verkeerd verstaan. Mm -hmm. Het ging over mijn bonnie eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En zocht de vogels op in hun trillende zomer. Kruisbekken, wielenwalen waren er nog en ijsvogels boven de sloot. De verwarrende zilversliertjes schitterend door hun nesten geweven. Een vrolijke zomer vol groene beloften. Ze vlogen waarheen en terug in hun vrede. Waarheen ze maar wilden, de meeuwen zelfs over zee. En toen ik het dus weer overlas vanochtend zelf met het idee van dat bombardement. toen dacht ik, misschien heb ik toch wel een idee gehad. Dat, uh, omdat die vogels die vliegen zo in hun vrede heen en terug. En ik vroeg me dus af of ik me had gerealiseerd... dat die vliegtuigen helemaal niet vredig waren. Mm -hmm. Maar dat, weet, dat kan ik niet meer nagaan. En de meeuwen zelfs over zee? En die ja. vliegtuigen kwamen die ook andere van over zee op. Ja die, kwam, ja, die gingen dus de andere kant op. Ja. Die kwamen van over zee en die gingen dus ja. naar Duitsland. Ja. ja, als ik er nu aan nadenk, dan ja. Wat een idiotie, zo'n oorlog. Ja. Ja. Dat, ja. dat, ja. En nu ben ik heel graag in Berlijn... Dat ja, is toch want, idioot. want um, dat is een van de opvallende dingen aan uw toneelwerk... dat het veel in Duitsland is opgevoerd. Ja, nou, ook hier hoor. Ja, zeker, ja. ook. Maar, ja. maar ook veel in Duitsland. Ja, nou Nederlands toneel wordt in Duitsland geapprecieerd. Mm -hmm. ja. Meer dan in Nederland zelf? Mm, nou, nee, maar ze hebben natuurlijk veel meer theaters. Dus als bij ons hier in Nederland één theater iets doet dan is het heel uitzonderlijk als een ander het ook nog doet. Dat is maar een heel enkele keer. Ja. En er worden ook heel weinig Nederlandse stukken weer opnieuw opgenomen, jammer genoeg. Ja. Wanneer is het begonnen dat begonnen dat uw werk in Duitsland gespeeld ging? Is dat begonnen met, met de trilogie, met Leedvermaak? Uh, ja, ik denk dat, dat met 80... Leedvermaak begonnen is en dat was heel slecht. Dat was ergens in, in een kleine plaats. En daar, daar was ik helemaal niet blij mee... Uh, nou, dat weet ik. eigenlijk niet. er was nog ook een ander ding in Zwitserland, maar dat, um, daar was ik niet blij mee, omdat het heel erg zo met hun hoofd naar beneden, niet letterlijk, maar is zo'n schuldig gevoel, uh, weet je wel? Want mm. wij hebben het allemaal gedaan en oh, is zo, speelden zo speelden ze het. Zo speelden ze het en dat was dus helemaal niet wat ik leuk vond. Mm. En langzamerhand zijn die Duitsers dus ook helemaal een beetje minder schuldbewust geworden. Of ze, ja, gelukkig hebben ze nog wel een erg sterk gevoel over geschiedenis... meer dan de Nederlanders, denk ik. Hmm. Over het algemeen. Maar het is niet zo... meer zo schuldbeladen. Ze kunnen ook dingen maken... waar je om moet lachen. Hmm. De, de trilogie gaat... wat net al even aangeduid werd... over een, een Joodse familie. Een groep mensen rond een nou, Joodse familie. Het gaat over een Nederlandse familie... Nederlandse waarvan familie. een deel Joods is. Ja, ja. ja. En... en uh, de, de, de onderduikmoeder waar een van de kinderen heeft gezeten... speelt er een ja, rol in. Ja. En de, de niet-Joodse man van wie de vrouw in de oorlog vermoord is... speelt ja. een rol in. Zo'n zo soort mm -hmm. gezelschap. Ik kun niet niet alle personen benoemen, nee, dat nee. onthoudt toch niemand. maar um, en, en op, drie, op drie momenten in de tijd dus. en Het, het, het gaat over hoe de oorlog doorwerkt in ja. alles. ja. Wat betekende het voor u dat dat in Duitsland gespeeld werd? Had dat een speciale betekenis? Dat u, dat u dacht: van, het is goed dat Duitsers dit zien? Of speelde dat helemaal niet mee? Nou, ik had dat eigenlijk al achter de rug, denk ik. Ik heb heel lang, uh, ik heb heel lang over gedaan om het weer prettig te vinden in Duitsland te zijn. En ik, ja, toen, nee, ik hoopte dus alleen maar dat het op, niet op die manier nog eens een keer. Uh, Schuldbewust of zo zou worden gedaan. Dat is de eerste keer. Hmm. En dat ze ook een soort. Dat ze ook de humor van, de, van, van verschillende dingen zagen en zo. Nee, ik. Euh... Nee, het is meer dat het, dat het hele goede acteurs zijn. En dat ik het hele mooie voorstellingen vind. En dat ze heel erg degelijk voorbereiden. En de dramaturgen vind ik vaak hele. Leuke mensen om mee te praten. En, uh, ja. Het, het is niet om ze iets onder de neus te wrijven. Nee. Of zo. Helemaal niet. Nee. Nee. Integendeel. Hm. Integendeel? Ja, integendeel. Want ik denk dat de mensen die nu zulke soort stukken spelen willen. helemaal niet dat soort mensen. Kijk, ze zijn, veel meer, ze zijn zich veel meer bewust van wat het nazisme heeft aangericht. dan wat we dan hier in Nederland. Hier wordt er toch heel veel meer over gezwegen en over weggepoetst. Er wordt er veel minder weggepoetst. Hm. En degenen die zich er überhaupt mee bezighouden... Dat zijn die, nu, die nu veel bewuster zijn over het gevaar van het fascisme... en minder geneigd zouden zijn om daarmee aan toe te geven... denk hm. ik, door, door de lessen van het verleden. Dus die zijn eigenlijk verder verwijderd van de, van de oorlog... dan wij hier zijn... Ja. Denk ik soms. Ja. Laten we teruggaan naar de poëzie. Um, als ik uw werk lees, ik heb. Ik heb ja, het is een, een indrukwekkend uh, schat. echt huiswerk gedaan. Ja, ja, ik heb huiswerk gedaan. <laughs> uh, het is, ik, ik, nou, zijn er ook dingen bij, zoals die um, bloemlezing, daar, dat is ja, natuurlijk dubbel. Dat is dubbel. Die hoef je dan eigenlijk niet te ik zien. Ik heb sommige dubbel gelezen, maar. Um, Volgens mij moet je niet zo met je handen op dat ding, want dat komt ook op terug. Oh, raad. dat geeft allemaal niets. Nee? <laughs> um, ik heb het idee dat alles bij u tot een gedicht kan leiden. Is dat zo? Ja, was dat mij zo. Hm. Dat zou wel handig zijn. Nee, lang niet alles. Nee. Dat, nee, ik, ik denk wel vaak... Uh, oh, ik wou dat ik hier een gedicht over kon schrijven, maar dat... Nee, lang niet alles. En ik weet ook niet hoe, dat dan, hoe je dat dan in kan delen, hoor. Ik zou het wel graag willen en het komt er ook wel heel vaak voor. <laughs> nou ja, dat is een beetje raar misschien om dat te zeggen. Maar dat iemand iets zegt en dat ik dan denk... ja, daar heb ik wel eens een gedicht over geschreven. Mm -hmm. Dat ik achteraf denk. Maar, is eh, er iets over te zeggen hoe een gedicht ontstaat? Of is dat nee, een veel te moeilijke vraag? Nee, dat zou ik dus echt vraag. niet weten. Het heeft ook met klank heel erg veel te maken. Want um, wat ik, u vroeg mij om het allernieuwste mee te brengen wat ik had geschreven. Dat is ongeveer twee weken geleden, denk ik. En dan had ik het idee dat het woord jammer op het woord zwabber kon rijmen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat soort rijmen hou ik van. En hmm. toen is dat gedicht ontstaan. Dus dat begint gewoon met klank? Met twee, twee, twee woorden waarvan ik denk. Ja, ik dacht eerst aan een zwabber, aan, aan zo'n zo'n zo vriendelijk ding, zo'n grijs, beetje, zo'n oude damesding... wat bijna niemand meer gebruikt. En toen dacht ik aan een vriendin die heel erg slecht tegen lawaai kan. En dat ik eigenlijk zelf ook liever met een vegertje iets schoonmaak... dan met een stofzuiger, omdat het, ik het geluid van een stofzuiger niet prettig vind... En zo, toen dacht ik, nou, dat kan ik eens wel eens proberen op te schrijven. En, en dat heel is, vaak mislukt dat dan. En dat, maar dat is nu gelukt? Kunt ja, nou ja, u het gelukt, even lezen? Ja, uh, Het is in ieder geval uh, niet uh, vaak heel vaak mislukt. Dus ik heb echt stapels vol dingen. die Plafpiertjes waar niks van is, uh, wat niets geworden is. Um, waar hoop je nog op? Wat zoek je hier nog? Het oor heeft toch jaren geleden de strijd is verloren. Blad, blazers bazig, jagen de vogels steeds hoger de boom in. Het gestadige, sierlijke zwiepen van gewillige bezems... heeft plaats moeten maken. Oh ja, dan moet ik even iets bij vertellen. Een Engelse brief schrijven, wat komt hier nu in het volgende stukje. Dat is een uitdrukking voor een dutje doen. Oh. Hm. Dat weten sommige het mensen niet. niet uh, heel veel meen. mensen weten niet. En binnen. Steeds eigenzinniger stofzuigers, bijna zelfstandig, kiezen liefst uren waarin vast een Engelse brief nog probeert zich te schrijven. En jammer, zo jammer, in de werkkast verkommert de aardige zachte, de grijze, geruisloze zwabber. En ik meld u even waar u naar luistert. U luistert naar Radio 1. En u herkent haar wellicht deze bekende stem uit de Nederlandse literatuur. Judith Hertzberg, schrijfster en dichter. En wij zijn bezig met het Marathon Interview. We zijn begonnen om acht uur. We gaan door tot elf uur. En Judith Hertzberg is in gesprek met Chris Keijne. En als u ons iets te melden of te vragen heeft... dan kunt u uw opmerkingen kwijt op marathoninterview.nl... of ook via de Twitter op hashtag marathoninterview. Um, dit, dit, gedicht, dit is het laatste gedicht wat u geschreven heeft. Ja, voorlopig. Het meest, het re, het meest recente <laughs> bedoel ik. Ja, ik, ja, u, ja u, dat u, is ik, het. Zin. Ik moet me zorgvuldig ja. uitdrukken. Ik merk het. <laughs> en terecht. Uh, het meest recente gedicht. Um, misschien is het wel het laatste. Dat weet je nooit. Dat weet je ook niet. Maar uh, vanaf de gedachte: jammer, zwabber. Uh, ja. Tot het gedicht. Hoeveel tijd heeft daartussen gezeten? Helemaal weinig. Eh. Uh. Gewoon de tijd die je nodig hebt om het op te schrijven. Dat komt er dan in één keer uit? Ja. Gaat dat altijd zo? Nee, soms niet. En dan, als het niet zo vlug gaat, dan is het ook vaak niks. Dan duurt het heel lang tot het wat wordt en dan blijft het toch stroef. Hm. Dit is niet stroef. Nee. Nou, dat, dat vind ik dan het, het leuke ervan. Dan denk ik: ja, dat loopt lekker zo. Maar het is ook een vorm van een brief. Dat is voor mij altijd het allerbeste. Als ik weet aan wie, het, aan wie ik het richt, voor wie mm -hmm. ik het doe. Dat gaat altijd. Maar dit is een brief eigenlijk. U... Ik wil mijn volgende bundel ook zo noemen. Liever brieven. U zou liever brieven schrijven nee, dan ja, gedichten? Ja. ja, ik schrijf liever brieven dan gedichten. Ja. Ik zou niet uh, alleen maar. Ik doe ook liever, liever brieven schrijven. Ja. En waarom? Omdat ik dan precies weet tegen wie ik het heb. Heel eenvoudig. Want dat is, dat is toch de kern van ja, nou, maar dan kun je schrijven. Op... Dat je tegen iemand iets zegt, of niet? Ja, eigenlijk is het een vorm van, van, schrijven, van praten. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat praten ook het, uh, een van de, meest, de, van de meest creatieve dingen is die we doen. En dat, daar ben je niet al van bewust, gelukkig. Maar het is wel zo. En dan, dan denk ik aan dat, dat dat gedicht dus eigenlijk, als het goed is, heel, heel weinig tijd kost. Mm. Dat komt dan dicht bij praten. Wat ja, het mooie ja, van ja. praten is misschien wel dat je het niet van tevoren bedenkt. Ja, ja. ja, je, ja je, je ziet hoogstens één zin van tevoren, maar veel meer niet. Hè? Dat, dat moet haast wel vanwege de grammatica. Mm -hmm. Ja, is dat zo? Als ik probeer na te denken bij praten... dan wordt het al moeilijk. Je denkt toch niet echt over grammatica na als je praat? Nou, of wel? ik heb altijd het idee dat, dat die uitdrukking van... Ik, toen had ik iets van... Ja. dat die te maken heeft met een luiheid in het grammaticale construeren van een zin. Mm -hmm. Want als je zegt, toen had ik iets van... nu geef ik een marathon-interview... dan <lacht> kun je het heel simpel... dat is de simpelste vorm van... Uh, grammaticaal een zin in elkaar zetten. Terwijl als je niet zegt... ik had iets van... dan moet je gaan denken in welke vorm en hoe. en Dan moet je veel moeilijkere zinnen gaan formuleren. Ja. Dus een, een vereenvoudiging van de taal. Ja. Maar ook luiheid. Ja, maar dat hoort bij elkaar, denk ik. Mm -hmm. Maar ja, denklaarheid, maar dat gaat dan heel snel in je hoofd. Ja. Ja. Is dat, is dat de, de enige manier waarop u... Dicht, dat, het, dat het vanzelf komt. U zegt, er zijn, dat soms gaat het stroef, maar dan wordt het ook eigenlijk bijna, bijna nooit een, een goed gedicht. Want u hebt bijvoorbeeld um, niet het allerrecensie wat u gedaan hebt, maar daarvoor uh, klaagliedjes, ja. klaagliederen uit de Bijbel, uh, her, herdicht, um, bewerkt. Uh, dat was een... Een opdracht of een verzoek? Ja, dat was een of opdracht. Voor ja. muziektheaterstukken? Ja, um, Woudenwijn Taranskind, die wou uh, er muziek bij maken. En die. Uh, de klaagliederen zijn al zo vaak bewerkt. En dat is, hij had ook al een paar keer uh, met de klaagliederen muziek gemaakt. In de, in, met teksten van Gerard Jan Reinders. En. Uh, nog, ik, ik weet niet meer van wie. Nog maar Hij had verschillende keren al gedaan. En toen dacht ik. Um, nou, daar heb ik eigenlijk ook niet zo'n zin in en ik, ik keek er eens goed nog eens naar en toen dacht ik, de, het begint met de stad ligt uh, als een weduwe. De stad is vernietigd en ligt als een weduwe. Ik weet niet, dat staat ook in het boek. Het gaat over de vernietiging van of, Jeruzalem? Ja, 55, en toen 56, dacht 80. ik, maar ik kan het oh, wel ja. eens een keer proberen om te draaien en nou dan is het een soort toneelstuk, wordt het dan, dan ga je... Dat is ook weer een andere vorm. Dat is geen brief, maar dat is dan een, een ingeleefd. Uh, ingeleefd in iemand anders mm -hmm. uh, gedachtewereld. En dat is wat je toneel noemt, eigenlijk. Hè? U maakte een personage, eigenlijk. Ja. ja. En, um, deze vrouw, toen dacht ik eerst. ja, je kunt wel over een weduwe schrijven. die als een vernietigde stad er ligt of er zit. of alles is in ruïnes. Maar toen dacht ik, niet alle weduwen hebben. een je krijgt zo gauw dat je een, een geïdealiseerd uh, echtgenoot erbij gaat verzinnen. En mm -hmm. toen dacht ik, het is veel leuker om een niet-ideale echtgenoot erbij te verzinnen. En wie is dat geworden in dit geval? Nou, in dit geval een... Ja, hoe heet die man nou? Kun je zien, dan krijg ik dat ik niet meer weet hoe die heet. Een, een man waarvan niemand precies weet hoe die dood is gegaan... Uh, ja, of ik weet zelf, het toevallig ik... wel, want ik, ja, ik, stel wel, ik stel wel de vraag. Maar ja, ik, heb ik heb natuurlijk wel wat geïnteresseerd. Het ging over Robert Maxwell. Voor Robert Maxwell. Het over Robert Maxwell, het staat ook ja, in de... Een, een, een Engelse ik heb... persmagnaat. Ja, ja. ja. En, maar die, ja, dan, toen heb ik dus me geprobeerd in zijn haarliefde voor hem ook een beetje te verdiepen. Mm -hmm. Dus toen is het heel ver weggeraakt van de klaagliedjes. Ja, ik, ik, ik, ik heb de Bijbel erbij gepakt en kon een, een aantal zinnen herleiden en een aantal beelden herleiden, maar ook heel veel niet. Mm. Uh, er was wel een... Uh, nou, er zijn een paar gedichten eigenlijk die, die me opvielen. En uh, ik wilde u vragen om dit te lezen. Dat is 24 uit uh, de reeks... Nee, dat is het niet. Even kijken. Dit, 23, wilde ik u vragen om te lezen. Omdat ik daar. Oh ja, dat komt wel. Maar niet uit, dit, uit, niet uit de klaagliedjes. Het komt wel eigenlijk voor een heel groot deel uit de Bijbel. Klein en groot, stuk voor stuk, gierig, inhalig. Bon ton werd de leugen, van hoog tot laag. Wie leiding had dienen te geven, deed niets dan bedrieg. Spon reekse leugens. Geen keuze bleef horen. Zij kregen de rol opgedrongen van medeleugenaar. Vrede, vrede wordt beweerd, maar vrede is er niet. Schamen zij zich, nu hun roofzucht bekend werd. Niet één van hen bloost, niet één wacht het hoofd. Ik moet dan meteen aan... Vestia denken en ja, aan de Lehman hoor, Brothers. Ja. En, maar dacht u daar ook aan toen u zei? Meteen, zegt? Ja, ja. Toen ik het in de Bijbel las, zag, ik, zag ik dat er is niets nieuws onder de zon. Zag ik, ja. Maar dit zit dus niet daar. Dat zit er ergens anders. Ik weet niet meer precies. Nou. Hmm. Maar, oh, het zit niet in de klaagliederen. Maar nee, wel niet in de klaagliederen, maar wel vlak daarbij. Ja, ja. Ja. Maar is dat dan uh, is dat dan wel iets wat er al vertalend of bewerkend insluipt. Het, uh, laat ik maar zeggen, het straatrumoer van, van nu. Is dat iets waar u dan bewust mee bezig bent? Of wat ja, u eigenlijk tot uw eigen van... verrassing op de, de Nee, insluipt? Nee, nee dat word ik niet door verrast. Dat begrijp ik. Dat ik. Ik herken opeens in, in een tekst van de Bijbel iets... waarvan ik denk dat is zo actueel als maar kan. En dan denk ik, ik kan het proberen te gebruiken voor een deel... Maar alleen bijvoorbeeld dat woord horigen, daar heb ik heel lang over zitten denken. Hoe moet ik dat nou weer vertalen? Want dat vind ik geen mooi Nederlands woord. En dat kennen ook heel veel mensen niet, neem ik aan. Maar het, het was wel ja, de knechten of ze de, de ondergeschikten of zo. Maar dat vind ik dan weer geen mooi woord, de ondergeschikten. Want dat zijn natuurlijk de horigen. Mm -hmm. Maar ja, dan blijft het toch iets bijbels houden waar ik eigenlijk niet zo van hou. Ik zou er verder van weg willen zijn gekomen. Dus daar, daar ben ik niet tevreden over. En toch weet ik geen beter woord, ook nu niet. Nee. Nou ja. Dienstknechten is ook weer zo'n. Nee, ja. Ook zo'n bijbels woord trouwens ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Maar, um... maar bijna al die dingen komen toch wel echt uit de Bijbel. Deze ook, die vind ik zelf ook wel heel leuk met die. Van die stutten van hoe, dat, hoe ze hun land gingen ver, verwaarlozen. Zal ik die nog even lezen, dat ja, nee, ja, vind ik zelf. Ik, vind het, ik heb echt het gevoel dat ik het niet zelf heb gemaakt hoor. Dat het gewoon een vertaling is of een bewerking. Een land van tuinen hadden wij, vol bomen, vol struiken, vol vruchten, vol sap, door jullie, door hen, door onszelf verwaarloosd. De velden verdroogden, het loof en de bomen. We vergaten het zware winterse zwoegen met laarzen in slibbige aarde, verleerden het ernten, verspenen, composteren. De grond zelf werd door ons eigenhandig bedonderd met wonderen waar gif in zat. Geen stuttend spalier meer, geen houvast, getimmerd voor tastende ranken. Al wat ons honderden jaren goedgelovig was toevertrouwd. Maar zo'n klein stukje van de grond zelf werd door ons eigenhandig bedonderd met wonderen waar gif in zat. Ja. Dat heb ik echt uit de Bijbel gehaald. Ongelooflijk, hè? Ja. Inderdaad, niets nieuws onder de zon. Nee. Nee, nee. Is, de, de, de, dat Toch herkent u het als u het leest, omdat het over onze tijd ja. gaat? Ja. Is, is, is. U hebt er ook wel eens echt. Uh, nou ja, activistisch is niet, niet het goede woord. Maar u hebt een, een gedicht ooit geschreven over uh, dat meisje uh, Taida ja, Pasic. Ja. Een Joostavisch ja. meisje wat van verdonk terug moest. Ja. Um, ja, je moet toch iets doen, denk ik wel eens. Ik, dat vind ik dan geen goed gedicht, hoor. Ik weet niet iets waar... Staat het in een van mijn kundels? Nee, Nee, ik, ik, nee, nee. maar dat is ook meer een, kranten, een krantengedicht. Ja. Maar is dit, is dit een, een tijd... Uh, er is natuurlijk de afgelopen tien jaar ont, ontzettend veel gebeurd... Op, he, met, met figuren als Verdonk en Wilders. En... Is, het, is dat een tijd waarvan u wel vindt... daar moet ik iets over zeggen in mijn gedichten... Nou, eigenlijk niet. Uh, ik vind het eigenlijk jammer om er een gedicht, maar ik, ik heb geen andere vorm van me te uiten. Hmm. Ik heb ook wel eens een, bijvoorbeeld een brief geschreven aan Henk en Ingrid. Maar dat heeft ook alleen Stond maar in de krant in. gestaan. Nou dat ik dacht dat ze zich niet te belazeren en dat ze wel degelijk een gevoel hadden voor kunst en dat ze helemaal niet zo dom en oppervlakkig waren als ze altijd worden afgeschilderd. En of ze zich alsjeblieft wilden weren. Hmm. Nooit nee. antwoord gekregen, zeker. Nee. <laughs> maar ja, dan denk ik, ik, ik en dan gaat het te ver en dan wil ik iets doen, maar uh, liefst niet in de vorm van een gedicht. Maar dan gebruik ik gewoon de taal van de krant of zo en dat is iets heel anders. Mm -hmm. Zit het u dwars deze tijd, wat er, wat er gebeurt? Heel veel wel, ja. ja. erg veel, ja. Ja. ja. Wat precies? Nou, ik vind het bijvoorbeeld erg jammer dat er zo weinig geld is voor, voor onderwijs en voor kunst en zo. En ik, ik denk dat het uh, mensen, dit erg verarmend werkt op, op iedereen eigenlijk. Ook, ook niet, niet alleen op de kunstenaars zelf en niet alleen op mensen die naar het toneel gaan, maar op iedereen, want dat waait natuurlijk naar alle kanten uit. Mm -hmm. Merkt u het in, in u gaat nog veel naar theater. Hè? Ik merk het uh, in mijn omgeving, van mensen die geen subsidie meer krijgen. Maar ik merk het ook in een soort uh, bewustzijnsvernauwing, alsof dat het enige is, alsof geld het enige is waar het allemaal om draait. En alsof cijfers op school de enige maatstaf zijn waarop kinderen worden beoordeeld. En alsof de cijfers het gaan winnen van de letters, of zo, zou je bijna kunnen zeggen. Mm -hmm. En um, het is uh, zonde, denk ik, wat er allemaal kapot gemaakt wordt. En uh, wat ze dan met mooie woorden kapitaalvernietiging noemen. Mm -hmm. Maar is, er wordt natuurlijk veel meer vernietigd dan kapitaal. Er worden, worden door de hoofden en gedachtegangen vernietigd. En er worden wegen afgesloten die open zouden moeten blijven denk ik. Ja, en dat is gewoon een geldkwestie. Nou, het wordt allemaal in geld uitgerekend. Of mm -hmm. iets waarde heeft. De waarde wordt uitsluitend in geld berekend. En andere manieren om waarde te berekenen zijn er bijna niet. Ik krijg een vraag van een luisteraar onder... Uh... Mijn neus geduwd die graag een ja. bepaald gedicht wil horen. Dat wil ik straks ook graag horen, ja. maar daar komen we dan straks op. Um, ik, ik, ik wil naar een andere vorm van, uh, van uw poëzie. Um, namelijk ja, gewoon een gedicht wat ik zelf heel erg mooi vind. En waarvan ik graag wil weten of u kunt vertellen waar het vandaan komt. Uh, hoe het ontstaan is. Of uh, er een verhaal bij is. En dat is uh, uit de bundel bijvangst. Het heet iemand om aan te vertellen. Wat niet uh, van belang is. Ja, dat gaat over iemand die dood is. Nee, ik wil best vertellen over wie het gaat. Dat gaat over Jacques Heijer. Hmm. Dat was een hele goede vriend. En die is gestorven aan AIDS. En hij was ook um, theatercriticus. Ja. Maar ook gewoon een een vriend aan wie je kon vertellen... Dat je, je, dat je natte voeten had gekregen... omdat je door de regen was gaan lopen. En over gewone dingen konden we het ook hebben. Huh? En dan spreek ik hem aan alsof hij me nog kan begrijpen. Het regent en niemand om aan te vertellen hoe nat ik ben. Het regent en niemand om aan te vertellen... dat mijn nieuwe schoenen nu al lek zijn. Jacques, ik ben in een plas gestapt en mijn schoenen zijn lek. Ik ben door en door nat. Jacques en jij... Hoe hard het regent? Het regent heel hard. Heel erg hard, harder dan ooit. Ja. Maar er zijn er heel veel over Ja. ja. Ik, had, ik, ik heb zelf ook eventjes nog mijn werk doorgekeken... want ik ben niet zo heel erg vaak mee bezig, eigenlijk. Uh, maar toen merkte ik dat ik heel veel over mensen die dood zijn heb geschreven... Ja. Over dit wat ernaast staat, dat gaat ook over doden. Over doden. Het is weer iemand anders. Uh, nou is het raar, of misschien wel leuker, of misschien wel mooier dat ik dat gedicht heel anders heb gelezen, ja? omdat het voor mij een soort ultiem liefdesgedicht is. Ja, dat is het ook. Hm. Ik bedoel, dat kun je ook, daar kun je, dan kun je een liefde voor, dat houdt niet op als iemand dood is. Nee. Ja. Nee, maar voor mij, voor mij wat drukt u... het uit wat, wat, wat het belang van iemand hebben ja, uh, ja, ja. waar je mee leeft. Ja. Dat dat gaat over inderdaad kunnen praten over dingen die niet belangrijk ja, zijn. Ja, inderdaad, dat is waar. Het is ook heel grappig dat je soms dingen uh, aan iemand vertelt waarvan je denkt, ik kan het nu nog wel een keer vertellen. Ik kan het nu vertellen, maar ik kan het niet over een jaar ook nog eens vertellen. Als je, als je iets, iets heel raars meemaakt, toevallig op straat of zo... Dan, dat je dan even iets vertelt. En je denkt, ik kan het, dat heb ik ook wel eens willen doen in het toneelstuk... dat je iets heel gewoons wilt vertellen. Hmm. En dat het dan een week later, gaat het nog wel, een maand later is het al raar... en een, een jaar later denk je, wat is dit nou weer voor onzin... Dat zijn van die kleinigheden. Ik liep een keer met een vriendin langs een, een, een soort kampeertoestand... met heel veel van die, van die uh, me, uh, mensen die buiten zaten, bij hun, buiten hun caravan. En toen hoorde zij iemand zeggen uh, spinazie of andijvie. En toen werd ze opeens ontzettend jaloers. Want ze zei, uh, zie je, dat is nou het soort gesprek wat ik zo verschrikkelijk mis. <lacht> ja. Ja. Maar dat fenomeen dat, dat iemand anders iets heel anders leest, ja, en ook weer niet natuurlijk, maar mm. iets heel anders leest in uw. Is dat, is dat erg? Nee, in integendeel, dat is leuk. Het leuke van gedichten en trouwens ook het leuke van toneel. Als het, als het goed wordt geïnterpreteerd, ik bedoel, met een beetje, met een eigen intelligentie die erin gestopt wordt, dan is het alleen maar heel erg leuk. Ja. Maar het is ook een beetje een absurd gedicht. Omdat je natuurlijk aan iemand die al onder de grond ligt. niet vraagt of die echt nat wordt. <lacht> dus in die zin is het ook weer een grapje. Maar het is niet een grapje. Want ik, ik, toen ik het schreef. was ik echt heel bedroefd. dat ik niet kon vertellen hoe nat ik was. En dat ik dacht. ja. En toen dacht ik. ja, maar hij is natuurlijk nog veel natter. <lacht> in zijn kist en zo. Nou ja. maar, het, maar het begon. Het begon wel echt met dat u nat geregend was? Ja, ik denk het wel, maar het was meer zo'n idee van hoe moet ik, wat, tegen wie moet ik het nou zeggen dat uh, ik dat niet meer tegen Jacques kan zeggen. Zo, zoiets. En dan, denk, dan realiseer je hoe, hoe je iemand mist. Mm -hmm. Dus in die zin is het ook een liefdesgedicht. Ja. ja. Of een rouwgedicht. Rouwgedichten uh, zijn bijna ook altijd liefdesgedichten, toch? Of niet? Echte rouw is ook altijd echte liefde. Mm -hmm. En um, wat zegt het <coughs> wat u zelf geconstateerd hebt uh, dat er zoveel dooien in uw. Nou, de, ik, ben nu, ik ben nu op een leeftijd dat er heel veel dooien om me heen zijn. En, uh, dat, dat heeft te maken met dat ik langer leef. Het zijn bijna allemaal mensen die jonger waren dan ik trouwens. Waar die gedichten uh, over gaan. Ontzettend veel mensen die heel veel jonger waren dan ik. En toch al dood zijn. Maar al mijn vrienden waren eigenlijk jonger. Hmm. Degene die dan gestorven zijn. Heel maar het heeft veel. misschien ook wel te maken met wat u net zei. Dat, je, dat het het prettigste is als je je tot iemand richt. Als je weet aan wie je schrijft. Ja. En een dode wil je natuurlijk graag nog iets zeggen, om, ja, je... juist omdat het niet meer kan. Ja, je droomt ook vaak over mensen, alsof ze er nog zijn en dan zijn ze er, er niet meer. Dan word je ook heel bedroefd wakker. Ja. En toch ben je blij dat je nog leeft. Ja. Een laatste vorm van uw uh, poëzie wil ik... De uh, laatste. Nog een vorm. Uh, wil ik proberen tot slot in dit uur uh, te behandelen. Dan moet ik weer even de hele stapel door. Hoor. Want die ligt natuurlijk weer allemaal onderop. Dat werd uh, in de inleiding al even genoemd. Het gedicht Afwasmachine namelijk. Als u dat ook zou willen lezen. Ja, dat is goed. Moet ik er wat bij vertellen of niet? Ik weet niet hoeveel of, tijd we nog hebben. Of na afloop, ja, we hebben nog wel even tijd, maar als u het eerst leest. Het is afwasmachine en het is opgedragen aan mijn bestek. Adieu, messen en vorken. Ik was jullie nooit meer af. Het is uit tussen ons. Geen toegewijd leuteren meer tussen zachte doeken. Ik stop jullie als lastige kindertjes in een crash. Ik ben blij dat ik jullie heb. Oh, ik zou jullie niet willen missen. Maar nooit meer zullen jullie als bekenden door mijn handen gaan. Handenbindertjes voortaan zijn jullie vaat. Horen ze moeten redelijk zijn. Het gaat niet aan, die conversaties na het ontbijt. Hoe was de pap? Maakt het ei erg vlekkerig? Is er niet al te hard op je gebeten? En was de rabarber verfrissend? En het oude ridijnenlepeltje, mijn deukje, mijn klein fijnmondgooltje. Moet jij ook door de molen? O, grote opscheplepel, worden je kinderen nu voortaan... zonder aanzien des persoons door het water geslagen? Wij moeten niet kinderachtig zijn. Warme sopjes hebben hun tijd gehad. De wereld eist ons op voor gewichtige zaken. Mijn persoonlijkheid bijvoorbeeld moet nog ontplooit. Dat kan natuurlijk niet met jullie of met de kopjes. Ja, dat was een beetje... Een grapje eigenlijk ook omdat ik, uh, uh, ik niet zo zeker wist of het zo goed was om kinderen in de kris te stoppen. En toen heb ik het vertaald in, in, in vorken en messen en zo. Maar het, <coughs> Pardon. het is een grapje wat u uh, vaker uithaalt in de zin dat u uh, de dingen wel vaak een ziel geeft in poëzie. Ja, ja. ja, daar poëzie. kan ik niks aan doen. Dat, dat, heb ik, dat heb ik heel erg en dat is eigenlijk heel vervelend. Waarom? Nou, omdat je dan ook moeilijk afstand van ze kan doen. En... Oh, dat bedoelt u? In dagelijks leven ja. is het vervelend. Ja, ja, ja, dat is hm. helemaal niet prettig. Als er iets stuk gaat, vind ik dat heel naar. En... Ja. Maar um, de dingen leven voor u? Nou ja... Ja, je houdt vanaf wat je met leven bedoelt. Uh, ze leven niet zoals levende leven, wezens, maar ze, ze hebben wel een bepaalde. Ja, misschien komt het ook wel doordat ik zo ontzettend uh, lang met niks heb gedaan. Toen, toen ik in de oorlog was, had ik dus niks. En uh, daarna zijn dan langzamerhand dingen aan me blijven hangen. En die, daar ben ik dan verschrikkelijk aan gehecht, vaak. In de oorlog bent u enorm aan dingen gehecht geraakt, omdat nou, er niks niet, was. Juist niet, dan, dan was er niks om je aan te hechten. Dus dan, dan, ja, dan blijft dat hechten zo los in de lucht zweven. Mm -hmm. Maar... Uh... <laughs> Ik vroeg me af of het ook te maken had met iets wat u ergens uh, schreef of zei over... Um... Iets wat u doet in uw poëzie of wil doen. Of... Ja. En dat was het opheffen van de grens... tussen het onbeduidende en het wezenlijke. Oh ja, heb ik dat gezegd? Ja. <laughs> Diep, hè? ja, ik weet ook niet zo goed waar dat verschil zit. En... Nee, dat, dat, dat kan ik ook niet goed... Uh... Nee. Is misschien ook een veel zijn ook eigenlijk veel te grote woorden. Misschien wel. ja, en als je niet weet over waar het op slaat, dan nee. is dat heel lastig om dat ja. nog eens een keer. Nee. Maar ik vind het wel leuk als dingen mooi zijn, bijvoorbeeld. We gaan er even uh, uit voor ja. het nieuws en dan uh, hebben we zometeen nog twee uur. Nou, heerlijk <laughs> ja. Het was ons beloofd. Een kijkje in het hoofd van een van de grootste dichteressen van Nederland. Judith Hertzberg. En zo kijken we ook in haar hoofd. En gelukkig, we mogen daar nog twee uur mee doorgaan. U luistert naar het marathoninterview Radio 1. We zijn er even uit voor het nieuws en zo dadelijk dus weer terug met het tweede uur. Blijf bij ons tot zo dadelijk.